Okay, we hebben allemaal vaste, vaste agendapunten, maar daar zijn we nog helemaal niet naartoe gekomen. Hoe gaan we dat oplossen? Uh, nou, dat moet allemaal tussen 4 en 5. Gaan dus we allemaal uh, tussen 4 en 5 doen. Dus -agenda, we hebben de bioscoopagenda. Agenda. We hebben nog het gedicht van de week. Uh, we hebben nog een aantal uh, nieuws items En we moeten ook oh, na de klok van 4 uur als een speer weer naar voetbal. voetbal. We hebben ja. druk, druk, druk, druk, druk, maar maakt niet uit. We hadden het juist over de biljartballetjes en daar past de deze de plaat de bij. De chef, chef en de shortkult uh, uh, bos.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 Een derde kernreactor op het complex kan niet meer worden gekoeld. Er wordt nog altijd geprobeerd om de drie probleemreactoren met zeewater te koelen... maar dat is een lastige operatie. Afgelopen nacht was er een tweede explosie in de kerstcentrale Fukushima 1. Daarbij raakten elf mensen gewond. Dat zijn zeven medewerkers en vier militairen. De Japanse autoriteiten hebben tegen het internationaal atoomagentschap gezegd... dat het metalen omhulsel van de reactor nog intact is. Er zou geen radioactieve straling vrijkomen. Door de aardbeving en tsunami van vrijdag zitten bijna 2 miljoen Japanners zonder stroom. Anderhalf miljoen mensen hebben geen water en ook is er in veel gebieden een groot tekort aan voedsel.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 In Kanan, vlakbij Baghdad, reed een zelfmoordterrorist met zijn auto met een militaire complex op. Daar bracht hij zijn auto tot ontploffing naast een gebouw met daarin tientallen militairen. Door de kracht van de explosie is het gebouw ingestort. Rijningswerkers proberen slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Iraakse politie vermoedt dat al Qaeda achter de aanslag zit. Het weer. Eerst bewolkt en wat lichte regen. Vanmiddag wordt het droog en in het zuiden en westen kan er af en toe opklaren. Het wordt een graad of 13.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 We aan het begin van uh, het derde uur van Zandvoort op zaterdag. jullie uh, kissing the pink and one step away from you. C Voor Zandvoort en de regio. En in het derde uur hebben we nog heel veel items. Want we hebben er een paar gemist hè, het afgelopen uur. Ja, ja, door al die... Uh,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 bij CFM met Cindy Lauper en Girls Just Wanna Have Fun. Laten we hopen Niten. dat hij de Lady Snight <laughs> komt er binnenkort weer aan. Lady Night was het ook afgelopen week met die première van de Goze vrouwen. Nou, oh wat hebben die Ladies weer ervan? Cindy Lopper op de Zandvoorts Radio met Girls Just One Have Fun snel weer over naar Amsterdam naar Joop van Nes voor de wedstrijd van vandaag Joop Ja, AFC uh, Zandvoort, het is nog steeds 1-0 mm. en ik zie het ook niet zo gauw veranderen in het voordeel van Zandvoort, want Zandvoort uh, een echte ploeg, een heel vlakke prestatie kan de bal niet in de ploeg houden is dus ook niet gevaarlijk voorin en laat zich eigenlijk min of meer kaarsend brood eten door AFC, dat veel veller op de bal zit en dus ook veel meer balbezit krijgt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 En Sandford krijgt nu een zit door middel van een inworp van Bas Lemmons. Lemmons, aan de rechterkant van het veld zitten we dan, in ieder geval. Gooit naar Mol, Mol kan die bal controleren, jawel. Gaat iemand passeren, dat doet hij altijd, is hem dus weer kwijt. En AC, Christiane bos. heel goede voetballer is dat, levensgevaarlijke spits. En dit was een buitenspelgeval, gevlacht en gefloten. Sandford mag die bal in het veld gaan brengen. Dan gaan we eens even kijken hoe lang we nog te spelen. Het is minder dan een half uur. minuten minuut of 27, 6, 27 of zo. En dan moet Sander toch wel een beetje, een beetje hakker gaan zitten. En een beetje lef gaan tonen. Een beetje felheid tonen. Om misschien nog wel een glashow uit het vuur te sluiten. Maar zover is ze nog lang niet. We hebben gespeeld. Uh, iets meer dan een uur. En Zalver is nog 1-0. In de voortouw van AFC. En straks, uiteraard, weer terug bij Jan Nes voor het vervolg van de wedstrijd. Jan zei het al. We hebben nog 27 minuten te spelen. En normaal zouden we al een beetje aan het einde zijn over Jan. Dus, uh... ja, ja, maar AFC begint altijd,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 de evenementenagenda. Voor Zandvoort en de regio. Ja, zie je wel. Ik ben helemaal van de leg gewoon. Hè? Ja, ja, helemaal van de leg. Ik kom door de stress, al die, ja, al die ik dingen er tussendoor. Goed, gauw door naar de evenementenagenda. Uh, kwart voor vier gepland en het is nu bijna 20 over vier, dus onze excuses voor de wat late agenda. Uh, ja, u kunt vanavond naar de Babbelwagen en dat is een dia-presentatie in Hotel Faber. Dat begint om acht uur.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 Dat was evenementenagenda. Oké, okay, genoeg te doen dus de komende dagen. Vandaag is er, uh, niet, of wordt er niet alleen gevoetbald door uh, SV Zandvoort 1. Maar Zandvoort 4 stond ook weer op het veld. Vandaag uh, uit tegen Edo. En goed nieuws, want uh, de heren van Zandvoort 4 hebben gewonnen met uh, 1 tegen 2. Dus ook oh, was ik je tijd weer. Hè? Een mooie overwinning voor Zandvoort 4. Van harte gefeliciteerd.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 Mijn oma blijven. Niet. Dus laat me, laat me, laat me bereiken aan mijn hand, laat me, laat me. Zo. Gek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 En op zaterdag, zondag en woensdag om 4 uur. Alfa en Omega, ook Nederlands gesproken. En ja, natuurlijk de hoofdmoot volgende week. Gooise vrouwen. Vrijdag tot en met dinsdags van om 7 uur en om half 10. En op woensdag om kwart voor 10. En als ik het goed begrepen heb, zou ik maar uh, tijdig uw kaartjes bestellen. Want er zijn al dames die uitwijken naar Haarlem. Omdat het hier al uh, uitverkocht is. Dus nogmaals, alle aandacht voor Gooise vrouwen. Op vrijdag tot en met dinsdags om 7 uur en om half 10 een uh, uitzending. En op woensdag om kwart voor 10. En ook een aanrader aanstaande woensdag. Filmclub Simon van Kolom om half acht de Social Network, onder de regie van David Finchner met Jesse Eisenberg en Andrew Garfield Echt ook een hele goede film, The Social Network. Dus het is druk, het uh, bioscoopprogramma voor de komende week Oké, okay. dus dat was hem even weer nou, www.circusofort.nl Daar kan je alle informatie nalezen Dankjewel albert -Jan. dat was hem De Bioscoopagenda bij CFM Zodat ik nog veel meer informatie Maar eerst weer wat lekkere muziek, hier is Shakira met Hips, dan blij I really knew that she could dance like this yeah. she make wanna speak Spanish We can see We're going to go over to the Japanese ja, waar de situatie eigenlijk wel heel slecht is geworden. Want een uh, hele grove verdedigingsfout bracht de bal bij Irani Hasmani. Als medium, moet ik zeggen, sorry, neem ik niet kwalijk. En die was heel simpel die staat om uh, keeper George Smit te kloppen. Sander gaat met een 2-0 achter tegen AFC. me, crazy. And I didn't have the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 Ja, en nu ligt hij er eindelijk in voor Zandvoort. Het was eh, een beetje onoverzichtelijk, de bal ging over de achterlijn, raakte wel ofwel niks aan. Het verdediging kan weghalen, weg te halen, maar de, de scheidsrechter stond erg goed opgesteld. De stand is teruggewacht tot 2-1, nog steeds het voordeel van AFC. <middels> Se baila yeah. hey. yeah. Yeah. Yeah. She's so sexy, yeah. I am at fantasy. A refugee oh. like me, back with the Fuji's from a third world country. Oh, I go back like when Pop carry crates for Humpty. -hump, we hey. lead a whole club dizzy. Yeah. Yeah. Oh, Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, yeah. it's a musical transaction. Oh. Oh, oh, no more do we snatch rope. Refugees run the seas, 'cause we own our own boats. Oh. I'm on tonight. Real slow Baby, like this is perfection no Oh, you know, I'm on to light My hips don't lie And I'm starting to feel it's right Detraction Detention Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting We leef het ritme van Zandwoord Ook op internet www.zfmzandvoort.nl Met 2-2 wow. Een heel situatie voor het doel van de Koppelt van de ene kant naar de andere kant Ging wel 5, 6 keer heen en weer En toen kwam de bal voor de voeten van Maris Mol. En die haalde het snoeihard uit Het staat hier gelijk 2-2 AFC tegen SV Zandvoort Hoeveel minuten hebben we nog te spelen, Joop? Uh, even kijken, een minuut of 5, 6 Oké, het gaat nog steeds Ja Dankjewel, tot straks okay, tot straks Bijna 5 minuten overal. 5 hoogtijd voor het slot van de voetbalwedstrijd met Jap Fres. Jop! Ja, waar de klok ondertussen 90, 89 minuten staat. Oftewel de laatste minuut die loopt op dit moment. En Zandvoort mag in een grote hoogte van het strafsofabrik van de AFC. En dat werd gedaan door uh, Michael Kuilen. vier verdediger gaat hij over de achterlijn. Zandvoort mag uh, zo vlak voor tijd nog even lekker een corner nemen. En alle lange jongens: Mol, uh, Stobbelaar.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 Er zijn ook twee wissels uh, gedaan. Ik weet niet of het daarna komt, kan ik niet aangeven. Maar in ieder geval is bijgekomen, is erbij gekomen en de aardwerkers is eruit gegaan. En de andere was John Keur die is eruit gegaan. Keur heeft natuurlijk ook geen twintig meer. Die heeft uh, keihard moeten werken tegen die lange uit De man van de eerste doelpunt van AFC. En heeft het uh, echt prima gedaan, uitstekend gedaan natuurlijk. Want daar is hij een goede verdediger voor. En Zandvoort mag nu vrijs opgenomen bij de middencirkel op de helft van AFC. Wat nou. Richting Mol. Kan Mol erbij komen? Mol kan er niet bij komen. Komt er een verdediger. Stobbelaar kan er ook bij komen. Wel bij komen. Naar Peter van de Oort. Oort naar Keil. Uh, Keil, Die heeft nog steeds een bal bezit, maar is wel zwaar. Erg moeilijk. En is niet, nu de bal kwijt. Daar, de, en verdediger? Nee. Middenvelder van de wordt de bal breed gelegd. Daar komt... Uh, als wij eindje aan, je gaat het 16 meter gebied in. Er staat, uh, even kijken, uh, hier je staat tegenover hem. En daar wordt hij boven het weg gewerkt door Romeino. Maar nog steeds is het uh, ARC dat het een balbezit is. En weer weggekomen, Patrick van der Oort. Maar door ze naar, even kijken, ja, de Mol. Nee, Mol is het weer kwijt. En nu is zelfs Zandvoort in bal bezit. Wordt Mol ingespeeld daar door uh, Ronald Kales. Maar hij let niet op, hij let er gewoon niet op. Daar is hij die bal weer kwijt. Vier zijn voeten gaat hij over de zijlijn. En ze mag gaan gooien. Op de helft van Zandvoort. Daar, natuurlijk, naar de aanvoerder. Naar uh, Uitenbos. Die wordt weggewerkt hier door Billy Fischer. Billy Fischer heel ver weg. Naar, even kijken, die ging naar. Uh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 Waar vissen staat. Vissen kan kunnen net zijn voet voor krijgen. En als dus de rode kaal komt naar Pedk van Oort, die maait over die bal heen. Dat is zonde. Dat is allemaal slorig uh, werk eigenlijk. En dan komt die bal weer. Weer hoog in, de, in het 16 meter gebied. En daar moet hij uh, echt ingrijpen, smit En dat moet je uiteraard heel vakbekwaam. Want uh, de, de grote, de lange man, die, uh, die, die probeerde hem daar uh, weg te duwen. En ja, daar krijgt hij geel kaart. Omdat hij niet weg wil lopen. ja. Dat is uit de bos. Hij bleef voor de keeper staan. Dat mag niet. De keeper die bewoog, hij blijft voor hem bewegen. En toen schoot Jurid maar tegen de rug van uh, uit de bos aan. En dat betekent. En dan gaat hij nog slaan ook. Dit is niet normaal. Dit is de slechte zaak. Aanvoerder van de AFC slaat de keeper van Zandvoort. Alleen hij flikt het achter de rug van de scheidsrechter. Hij durft gewoon niet dat van tevoren doen. Want dan krijgt hij gewoon kaarten een rode kaart. En die zou hij nou in principe moeten hebben. Het is dus gewoon een hele fietse steek van hem. En dan gaat hij nog. Dan gaat hij neer. <lacht> hij gaat neer. Ongelooflijk. Hier een opstootje. Vlak voor het einde van de wedstrijd. Een aanvoerder onwaardig. Absoluut. Dit mag nooit van zijn levensdagen gebeuren. Er zijn misschien wel frustraties die er overal in schieten.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 een aanvoerder, daar had ik al gezegd, volledig onwaardig. Goed, Smit heeft de bal weer in het spel gebracht, naar nou, Mol.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 Over de eigen middellijn, terug op eigen helft. En dan gaat de bal nu eigenlijk een keertje diep komen. En daar is het heel pettig van Ze Die kon er bijna bij komen, maar die doet het niet. En hier een overtreding is eigenlijk van Kales. Daar wordt niet voor gefloten. Romeinjo kan zich benen voor het schot krijgen. En het schot schuift het dan weer terug voor AC breed gelegd, Breed naar het centrum van het, van het veld. En daar is Lemmers, die, uh, die rutschef, schf, uh, tegenstander terug. Uh, die moet weer gaan breed spelen. En AC haalt de bal uit. De levensspelers die voor het doel van de vanjord is. En dan is ik van Oort. Die kan erbij komen. Van Oort naar Mol, Mol. En dan de zijkant. En daar is die hele rappe, snelle Michael Kauw. Die de bal heeft. Die naar de achterlijn gaat. Die de bal voor gaat zitten. En gaat ervoor zitten. En staat er, wordt daar heel goed gekiept. Goed keeperswerk van de keeper van AC. Maar het is weer Zandvoort dat het uh, spel kan overnemen. Patrick van der Oort, van der Oort, legt hem breed Na keil, keil, gaat hij ermee doen? Die schiet hem gewoon over die zeilen. Ja, dan moet je hem eerder nemen, dan had het nog gekund. <coughs> Pardon, nu is de bal voor AFC weliswaar een heel eind, op zijn eigen helft. Maar het is een inwoord voor AFC en Santon is hem dus kwijt. Behalve bal is in de bosje gehaald worden, dan gaat hij komen. En uh, Dat is naar uh, richting, nou uh, die gaat laatste naar mijn helemaal wat vallen die uit de bos, hoor. Maar goed, Dallas uh, uh, um, komt hem bij weg. Het was misschien een klein sitje, maar hij ging wel heel erg graag liggen. Uh, om te proberen nog een, een, ja, een kleine uh, gele kaart uit te naaien. Ingooi. AFC. Slecht ingegooid. Mag niet zo, maar toch schijnt ze de fluiten niet voor. En uh, dan staat, Millie staat helemaal schutter. En dan moet Bas Leemers toch helemaal uh, moeten, uh, ingrijpen om die bal weg te krijgen. Maar dat was echt een verschrikkelijke fout van Visser. Die stapte over de bal en terwijl er geen eigen speler achter stond. Uh, en daardoor werd het heel gevaarlijk voor het doel van Schmit. Ingooi. AFC. ...naar de penalty-stip. De Dat is een heel end. En het is daar pittig van Oort, die, die bal wegwerken, maar die raakt hem half. En dit is Fijnciaal Zandvoort. Um, wat zal ik zeggen? Verdient hier één punt.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 Zo raak je plaatje plaats, dit. Wild <laughs> Cherry and Play That Funky Music. Joram bij Zonvoort op zaterdag. En het is er tijd voor, hè. Het is er tijd voor. En ik heb er zin in. Dus ik ben heel benieuwd. Er is maar één iemand die alles van me weet...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 En dat brengt dan weer wat centen in het voorweglaatje. Ik ben ook net op tijd, de trein is nog niet vertrokken. Dat kan ook niet, want iedereen die is nog aan het knokken. Er is misschien een plaatsje in de restauratie, maar dan moet ik snel zijn, anders kleun ik mis. Oh, wat een lol. In de eerste trein is antwoord. Ik kan toch beter voortaan Met mijn oude autootje gaan, Oh dit hou ik niet uit. Achteruit Want ik zit klein tussen de deuren Oh, oh, kom ik hieruit is De eerste trein naar voor. Mijn van Zandvoort, ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui.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 en une belle Oh, wat een mooie plaat blijft dit, uh, Albert-Jan. Ja, dat was een speciaal verzoek, hè? Speciaal verzoek van Linda? Ja, dat was Linda aangevraagd, hè? Oh, oh, Linda, Eén oh, van Linda. Een de dames. Wat kijk leuk, eens, hè? kijk eens. Luisteren ze ook naar CFM? Tuurlijk. Geweldig. Ze was die donderdag al. Dus om... dadelijk gaan ze ook luisteren naar 5 uur naar uh, Entertainment for You. En uh, wat gaan we daarin allemaal doen uh, vanmiddag, Rudy? Uh, nou ja... Connie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 Dus de gooze vrouw Wat, vrouw... wat zei je, Roy? Wat, Roy wat, wat wil je zeggen. toevoegen? Wat wil je toevoegen? Hey, het, het verslag van de, de talentjacht in Rijswijk. Ik ben daar uh, bezig oh. presenteren en daar heb ik ook een klein verslagje van. Niet helemaal zoals de planning was, maar wel via een mooi. YouTube kanaal, waar ook gewoon beelden te zien zijn. Dat hey, is hartstikke leuk. Goed, dus blijven uh, luisteren. Zo dadelijk na vijf uur hebben ze minimaal twee uur nodig. Want uh, dat gaan jullie niet in twee uur redden. Wij hebben het ook nog maar knap gered. Jawel, wij hebben het ook net aan gered, uh, uiteraard. Uh, Volgende nou, week, dan uh, staan wij op locatie. Zitten we niet in de studio. Kunnen, kan, kan men dus gewoon radio komen kijken bij radio dus? ons? Radio komen kijken, gezellig een drankje nemen aan de bar. Van hoe laat? Uh, jo, Moet dan, je wel zelf betalen hoor. Moet je wel zelf betalen, want CFM is niet rijk. Nee, die rijk niet, niet.